Brancheorganisatie Detailhandel Nederland verwacht dat winkeliers hun klanten voorlopig zullen ontzien. Veel winkeliers zijn nog niet klaar voor de verhoging, namelijk. De BTW-verhoging is afgesproken in het Vijfpartijenakkoord en moet 4 miljard euro opbrengen. Het weer in het westen en noorden bewolkt, in de loop van de dag wat regen. In het zuidoosten zijn er zonnige perioden en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad. 2 kilometer op de A1 richting Amsterdam voor knopend Hoeverlaken En op de A4 richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp ook 2. Datzelfde geldt voor de A7 Horensaandam bij Purmerend. En op de A8 richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein. 4 kilometer op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en harningsveld Giesendam En op de A15 bij Rotterdam zelf staat in de richting van Europoort tussen Pernis en Spijkenissen 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk in de Bottlek-tunnel. In de tunnel is de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 Colored feathers Against the Kan doen. www.zfmzandvoort.nl Zandvoort.nl <tog> I'm okay. of all the